Op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dan net wel met het NOS Journaal. De tussenstand van de grote inzamelingsactie voor Haiti via Giro 555 is ruim 19,2 miljoen. De uitzending van Radio 555, die sinds vanochtend 6 uur in de lucht was, is zojuist afgelopen. En De radiomarathon bracht ruim 8,6 miljoen euro op.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 Het weer. Vannacht wordt het rond of iets onder nul en is het vrijwel overal droog. Morgen overdag wisselend wolk met vooral s'avonds in het westen regen. En net als vandaag wordt het hooguit 4 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Net nu. Alternative FM. Ja, Tenminste, sorry. op de donderdag. Precies. En en hebben jullie trouwens ook al gestort op Giro 5 en 5? Ja, en Stefan, heb jij gestort? Nee, dat gaan we nog wel nee, doen. Vind we ik ook. Ja, want uh, kijk, in deze kop wordt gezegd hakbijl in beloning van de top van de ABN. Ja, terecht. <lacht> ja, hoezo terecht? <lacht> nou ja, uh, we blijven maar geld geven aan die mensen die het uh, voor ons uh, verziekt hebben. Dus kunnen we het beter uh, naar Giro 5 en 5 sturen? Ja. Nou, jij, over dat antwoord, er is gestort, Nick ook. Jij ja, nou? ik hoorde het in het nieuws net uh, van, uh, van 9 uur. Dat er gewoon al 10 of 11 miljoen euro is gestort. En ja. is de avond nog ineens afgelopen. Ja. Trouwens, ik weet wat de Queens of the Stone is er even over te zeggen hebben. Nou, wat dan? Nou, ze gaan gewoon nog eventjes lekker door. Zo. Ze spelen namelijk hier op de gang en we zetten hem even open, ah, weet je op die manier, ja. ja. ja. Queens of the Stone Age, dames en heren. Woe! Nee, ze, Woe! Zijn, ze zijn alweer beneden in de, in de kelder vertrokken uh, dus, uh... Ja, ze zijn er wel weer aan het opruimen. Ja, dus, uh, we begonnen dit uur met Foo Fighters en Avalon. En daarna Queens of the Stone Age met Songs for the Dove. Ja. En we gaan ook in dit uur even verder over alles wat met dance en met hardstaal uh, te maken heeft. Zelfs ik uh, kan het onderscheid niet meer, uh, meer maken. Maar goed, uh, wie ben ik? Ik ben ook maar een, uh, een product uh, wat, ik, uh, wat ik in de jaren tachtig heb uh, meegemaakt. Dus ja, al die nieuwe lichterijen uh, dat. Uh... Ja, dat, dat is niet helemaal aan mij besteed. Hoewel, ik vind het wel leuk om naar te luisteren hoor. Dus je uh, niet, niet denkt dat, dat ik daar nou niet met mijn tijd uh, mee ga. Uh, Stefan, uh, want, uh, want we hadden, uh, ja, we, we hadden net uh, dat uh, verhaal van Crespo. Dat uh, is niet onder de Speaker Freaks, maar gewoon omdat jullie van dance houden. Ja, inderdaad. Ja. En, uh, onder Speaker Freaks produceerden alleen hardstyle. Ja, even, want daar zei je ook wat over uh, tijdens uh, de loop van de plaat. Hardstaal en, en hardcore en, en al dat soort dingen meer, want uh, er is ook een soort uh, dance uh, in de dancing hardcore, uh, wat is het verschil? Uh, hardcore legt het, uh, de beats per minute legt, uh, wat hoger, het legt tussen de 170 en de 180 beats per minute en uh, hardstaal is wat, uh, wat langzamer en dat uh, begint eigenlijk bij 148 tegenwoordig en tot 155. En dat... was het, uh, vroeger was het 140, dus uh, ja, dat is eigenlijk het grote verschil tussen hardstyle en uh, hardcore. Qua sound zitten wel dicht bij elkaar, maar uh, ja, het grootste is het tempoverschil. Ja, Kunnen we dat ook een beetje omschrijven als wat we vroeger hadden in de jaren negentig, een beetje hakken? Ja, daar dus, uh, zijn ze eigenlijk op voortbeduurd. So, uh... het, het is niet meer de, zeg maar, de happy hardcore van vroeger, het is wel wat volwassener geworden. Het is volwassener geworden. Uh, uh, ja, ja. In, in welk opzicht? Uh, ja, De tracks worden gewoon veel beter uh, geproduceerd en uh, afgemasterd. Nederland uh, wordt er ook wel even kritisch naast uh, gelegd. Ook. Uh, ja, ja, ja, ik kan je wel stellen. Ja. Ben jij een kritisch mannetje, uh, Luca? Ja, ik ben zeker een kritisch mannetje. Ja, ja ik ben uh, een plaat raakje van plaat raak je niet. Ik ben wel iemand die, uh, die op het moment iemand zegt, van dit is een vette plaat, die moet je luisteren. Maakt niet uit wat voor stijl, ik ga het luisteren. Want ik ben wel van mening in elk muziekgenre vind je wel iets wat, ja, wat jou aanspreekt. Maar uh, ja, wel heel kritisch in de, wat, wat wel en wat niet. Dus, uh, ja, het is gewoon belangrijk. Voor hardstyle, is, voor, hardstyle betekent voor ons, het is, ja, is, is een feest. En uh, het maakt niet zin los, het geeft, brengt energie, een bepaalde euforie. brengt je bij jezelf naar boven. Is het een way of life? Mm. Ja, moeilijke vraag. Moeilijke vraag. Uh, vroeger had je die hele hardcore scene, die hele gabbers scene. Uh, toen werd het neergezet als een way of life. Iedereen liep in zijn ouders, heeft zijn cavallo, heeft zijn kavel gesloren kop. En, uh, er was, toen was dat echt een way of life. En, uh, Australian trainingspakken, dat soort dingen? Inderdaad, inderdaad. En sommige feestjes worden ze <laughs> nog steeds naar boven gehaald. Ja. Maar uh, ja, om te zeggen zelf van dit moment is een way of life. Um, nee, zo zou ik het niet willen neerzetten. Het is wel een belangrijk deel van het leven is wel iets wat bij ons een bepaalde, ja, toch wel een bepaalde blijheid geeft. Maar ik denk dat het meer ook met de muziek zelf te maken heeft. Wordt er ook een beetje de, deze tak van sport zou ik bijna willen zeggen, maar wordt die ook een beetje serieus genomen nu in de muziekindustrie? Uh, Hoe bedoel je dat? Nou gewoon zoals ik het zeg, uh, dat wat jullie aan het maken zijn en niet alleen jullie, maar er zijn nog meer hardstylers die bezig zijn in dit, uh, in dit verhaal. Uh, wordt dat ook een beetje serieus genomen? Ja, je moet het zo zien, hardstyle en uh, de hardcore, zeg maar van tegenwoordig die er nu is, is eigenlijk uh, echt een Nederlands product. Hè? Ik bedoel, het komt eigenlijk voornamelijk allemaal uit Nederland vandaan dus, en het is een van de weinig muziekstijlen waarvoor je dat kan zeggen. Ja, nou, er wordt, ik hoor tussendoor, uh, is, is, uh, uh, uh, als je kijkt hoe hard dat zich nu verspreidt over de rest van de wereld. Zwitserland is nu een hele grote opkomen, uh, op, ja, een groot opkomende scene daar uh, Als je kijkt wat Q-dance afgelopen jaar gedaan heeft, uh, in Australië onder andere. Het is echt, het is echt een exportproduct geworden voor Nederland. Belangrijk dus ook? Ja, ik denk dat het wel een van de belangrijke dingen is dat Nederland op de kaart zet. Zeker bij het jongere publiek in de wereld. Dan ga ik even aan Marcus vragen. Volgens mij hebben we al uh, wat, uh, wat uh, klaarstaande van deze... Ja, wil je hard zacht. Deze... Zullen we is een beetje weer even... Een beetje hard, want, uh, want we kakken zo in al uh, zo'n... Weet je wat ik wil? Nou, wat dan? Ik wil... Nou, laat maar horen. an alternative. Dan, een Freaks nummer. Een ja. remix van Trylock en Siren, als ik het goed zeg. En dat nummer heet Mythica. Dat was dat harde nummer hiervoor. En hier, hier daarna hoorde je Rorschach met Heist. Ja. En dat is weer uh, de tegenhanger in de dance eigenlijk. Om waar dat er zoveel variatie in de dance zit. Om, uh, dat was dus Minimal. En het was uh, van het album Diep uit 2008 alweer. Ik geloof dat uh, onze vriend uh, hier uh, naast mij, Stefan, uh, in het uh, grote uh, mensenboek zit te kijken. En er zitten allemaal van die ronde plaatjes ja. in. Uh, <laughs> erin. Hey. Wat ben jij nou allemaal aan het uitzoeken? Ik wil straks Gaan... ook. Oh, wacht, even even kijken. Wacht, even, wacht even, wacht even. Volgens mij komt er nog iets uh, jouw uh, kant op. Dat, dat, dat is van jullie zelf. Uh, want, want, die wou ik natuurlijk wel ruilen voor iets nieuws. Hoor. Ja, nou, er komt, er komt uh, nu iets uh, jouw kant op. Uh, uh, wat heb je hem nou gegeven? We hebben een nieuw nummer van Technoboy gegeven. Uh, Andes, Technoboy? Ja, Technoboy. Dat is wel een van de, of, nou, de grootste producer in hardstyle land. En uh, we hebben een nieuwe track. Die uh, Anders uh? Samen met MC Ruffian. En, uh, uh? Ja, MC Ruffian? In, in wat? MC Ruffian, ja. Wat is dat dan? Wie is uh, dat? Uh, dat Stin is een op. MC op uh, ja, vele grote feesten van, uh, van Q-dance. En... Uh, nou, daar heb je samen een trek meegemaakt. gemaakt. Goed. Dus dat horen we zo. Uh, ja. Heb ik ook een challenge voor jullie, maar dat gaan we straks horen. Uh, ja. We gaan eerst even iets onder de aandacht brengen. Ja. Wij hm. hebben een paar kaartjes in onze handen gehad. En ja. het is eigenlijk heel simpel. Pak er even dingen erbij. Ik, heb net of, ik had net nog een vlak. Ik moet altijd denken aan de, wat je bij de dik van elkaar show hebt. De prijsvraag. Weet je wel, zoiets. Inderdaad, <laughs> We komen. het. We? het is de, de prijsvraag. Ja, de prijsvraag. Nou, wat, gaat is, het dan van, wat uh, is het dan? De prijsvraag gaat van merchandise van Bring On the Bloodshed. Van vorige week gaan we nu naar een hardstijlfeest. Ken jij mensen die je daarvan houden? Of hou je er zelf van? Dat kan natuurlijk ook. Daar heb ik wat voor je. Twee vrijkaartjes voor een onwijs feest in Amsterdam. Uh, Press Will. Wow. Uh, Komt-ie. De naam: Past, Present, Future. Het is op 20 februari 2010 in de Club Amsterdam van Marcanti. Daar is een uh, behoorlijk goede line-up uh, samengesteld door de Dees of Gene. Um, Protus bijvoorbeeld, maar ook de Godfather of Hardhouse, die in M uit Engeland komt. He? Ja, inderdaad. Hè? <laughs> nee. Kom dat zien, kom dat zien. Uh, wat moet je daarvoor doen? Dat hoor je na deze plaat die we nu gaan draaien, de Technoboy. Techno ik wil Boy alleen nog even zeggen van, uh, uh, dat, eigenlijk dat ik hier twee gratis kaarten heb voor jou. VIP-kaarten, dus dat is echt wel bijzonder, zeg maar. Uh, sta, sta je gewoon er op ruikafstand van, uh, van alles wat, uh, wat er gebeurt. Je kan bijna meedraaien. Bijna meedraaien. Tickets, pre-sale, is 15 euro als je er zelf heen wil, om, als je niet wint, zeg maar. En de doorprijs, als je daar komt, is 22,50. En dat duurt natuurlijk als een echt technofeest tot 5 uur s'nachts. Je hoort hem <laughs> na dit nummer. Ja. Yeah. Yo, what's up with this slow down beat? Damn man, what is this? What? What is this? Is this what you tell call called lento? <laughs> I'll give you something. And while we at it, let's give it a new name, right? The Undersound. I'll show you how we rock. Let's give them something new. Here it is. Lento. Is this what you call lento? Is this what your Italians call lento? Let me show you how we do our thing. Under sound. Sound. Sound. Sound. Sound. sound, sound, sound, sound. Oh boy was dat. Um, voordat we even die, die prijsvraag nog verder gaan toelichten. Eerst nog even aan de beide heren iets uh, uh, uh, vragen. Want uh, het is het uh, speakerfreaks uh, boek wat hier uh, voor meneer uh, ligt. Dat zegt Luca net. En uh, ja nee ja, wacht nou even. Ik moet even uh, inspelen op uh, wat anders. Dus uh, zo, uh, zo werkt dat. Kijk, uh, ik hoorde net van Hem dat jij, uh, dat wat jullie hierin hebben zitten, daar moeten jullie muzikaal een uh, overeenstemming over hebben. Dat klopt, ja? ja. Dus als jij iets uh, leuk vindt en hij vindt het niet leuk, komt het er ook niet in? Uh, nou, tijdens uh, de optreden zelf niet, maar de, dan, dan hebben we van tevoren al wel in ons hoofd van wat we ongeveer willen draaien. Kijk, en thuis dan, uh, dat vechten we thuis dan wel weer uit. Uh. Moet ik het zo zien dat er dan uh, met blauwe ogen en bloedneuzen uh, dat werkt? Nee, meestal heb ik gewoon overwicht en dan zwijg ik mezelf al. <laughs> wat baas bovenbaas natuurlijk. <laughs> Goed, uh, wat ik hier uh, voor mijn neus op lieg, uh, daar weet jij alles van, Raoul. Uh, want uh, wat, wat, wat is dit? Uh, want uh, da, je, je, we hebben een prijsvraag uh, uitgegaan. Nou, jij mag wel de vraag stellen. Um. <laughs> en, en, Kom op. En waar, moeten ze, waar moeten ze, want, want, want uh, ze mogen het hier naartoe mailen, geloof ik je? Ze uh, moeten het hier naartoe mailen. De vraag: heel simpel: uh, welke club uh, in Amsterdam? Een van de bekendste oudste clubs die er nog bestaat in Amsterdam, uh, wordt best Pest Present Future gehouden? Uh, het is een harddancefeest. En welke club wordt hier gehouden? En uh, voor de mensen die dat weten kunnen mailen. En die kunnen dan twee Vip. Exclusieve VIP-tickets winnen voor, uh, voor die avond. En waar kan je naartoe mailen? Dat is heel simpel. Info at altfm.nl. Daar kan je naartoe mailen voor jouw antwoord op deze prijsvraag. We halen het nog één keertje. Info at altfm.nl. Heb je meegeschreven? Ja? Ja? Pak even die pen. Ja, heb je hem? Altfm.nl. Info at ervoor. Ja, en dan gaat het om welke club? Club uh, Amsterdam Kantie, toch? Nou, hoe simpel wil je het hebben? Info@alpenm.nl <laughs> voor jouw nou, exclusieve kaarten. Nou, de exclusieve kaarten die gaan er uh, vanavond wel in. God, het is toch niet te geloven. Eerlijk, ja, jij bent het, uh, <laughs> Rol die ligt niet. Uh. Maar, maar zou ik nog één ding over. Je ziet eruit als Sinterklaas, hoor. <laughs> Ik heb al Sorry. zes weken niet geschoren inderdaad. Dat is wel duidelijk aan te zien, ja. Uh. Ik wil nog één ding kwijt. Uh, de line-up is gewoon niet standaard vergelijken met alle andere grote feesten. We hebben De afgelopen jaren zijn er een aantal DJ's die heel veel Hard uh, House en Hard Dance Awards hebben gewonnen. Waaronder uh, Proteus uh, Fausto uit Nederland. Maar ook Kid Chaos. Kid Chaos is gewoon het opkomende talent van uh, dit moment. Uh, nou, als je gaat uh, voor de mensen, voor de luisteraars, die moeten maar even naar YouTube gaan, Kit Chaos in, intoetsen en dan P, PT3 erachter zetten. En dan krijgen ze een filmpje te zien en uh, ik denk dat ze dan gelijk over zijn om die avond te komen. Dan, dan komen ze wel. Ja. Het gaat erom waar vindt het plaats? En het antwoord is net gegeven, maar... Ja, en meer ga ik we je er nou niet, niet over herhalen, vertellen. Nee we, dan... gaan het, nee, we gaan het... We, we, we zullen het helemaal... Maar, maar die meid die groeit wel uh, boven je hoofd op dit moment hoor, eerlijk gezegd. Uh. nee beter dan Pinocchio? Het is nog niet te geloven. We, uh, ik, ik heb zelden zoiets meegemaakt. Ik, ik, ik vind het wel leuk. Als je op een gegeven moment de vraag stelt van welke club... en Dan krijg je nog uh, op een krijg je het antwoord. Nou ja, goed. Uh, uh, ja, ik... Uh, Menno... Uh, wat, wat gaan we doen? We gaan... Eerst kom ik even bij van het lachen. Want inderdaad, dat is echt een briljante actie. Het is een briljante actie. Maar goed, twee hele mooie vip kaarten geven we weg. En de vraag is, waar vindt het plaats? Dat past, present en future verhaal. En dan is het natuurlijk zo dat uh, de kaarten die, uh, kun je krijgen. Maar dan moet je wel het antwoord geven op het e-mailadres. Info at altfm.nl Nou, makkelijk kan het niet, want het is gewoon gegeven. En je, je moet gewoon naar een beetje naar. Gewoon mailen. Gewoon info.at.fm.nl Voor die exclusieve kaarten van die... Dat was het feest. Past, present, future. In Amsterdam. In de club. Dat moet je zelf uitvinden. at yes. Info.at.fm.nl En luister even de live stream terug. Dan kan je het sneller horen. Dit is... Daft Punk. <middels>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 Make it, do it, makes sense. We're older, better faster stronger ...gaat er toch wel eens problemen. Daf cool. Punk heeft een nummer gemaakt. Dat heet ja. Technologic. En inderdaad, dit is weer zo'n typisch geval voor een Technologic. <laughs> Jemig. Wat, wat ben ik aan het kloten. Maar ja, ja dat is het. uit. Lekker bezig, jongen. Uh, goed, maar... Huwelijk. Ja, Daf Punk komt uit Frankrijk, mannen. Ja, komt uit Frankrijk. Eén van de grootste grondleggers binnen de techno in Frankrijk. Mm -hmm. uh, heel veel oorsprong hebben ze gehad nu. Met het laatste uh, geval in 2008, Justice. Die. Justice. Wie kent ze niet? Jullie kennen ze ook? Oui. Ja, Wee. Ah, oui. Your friends. Precies, Geniaal met Samuel en Disco. Ja, ja. Leuk, ja, leuk, zeker. Maar ook in, uh, hun eerdere tracks, die ook als eerste track, hebben ze uh, Watersoft Nazareth laten lekken. En dat was een hele, een hele grote cultuurhit in, uh, in, in, in Frankrijk, in de, techno, in de techno scene, zeg maar. Kennen jullie die ook of niet? Of hebben nee, jullie eerlijk gezegd, die... ik ken wel Justice van naam, zeg maar. En uh, wel een aantal tracks ken ik wel dingen gehoord van ze. Maar de track waar je nu over hebt, zeg maar persoonlijk niks. Oké, okay, nou het begint met een zware grommende bas. Uh, en dan komt er een heerlijke, ja, een beetje een, een, een laid-back uh, techno loop overheen. Een uh, beat er overheen. Ik, ik, uh, ik, je houdt hem van mij te goed. Je krijgt hem straks te horen. Ja, is goed. Daar ben ik wel benieuwd naar. Daar. Allereerst gaan we weer naar Lokaal Talent in Haarlem. In de tweede voorronde van de Robacta. Je hoort al een klein stukje door mijn geprutswerk. Mm -hmm. Maar dat maakt niet uit. Hier komt Klopje Popje met Euvraat. Live van de drie, uh, drie Words. Dat mogen ze nee. willen. robacta Awards. Je was toch zo aardig, maar waarom... Doe... Ik ben een beetje boos, ik ben ook wel aan, hoor, ja, ja, ja. Ik ben een beetje boos, ik ben een beetje boos. Ben ik nou zo zwaar. nou? Een beetje dit, een beetje dat, een beetje vrat op je gat. Een beetje dit, een beetje dat, een beetje vrat op je god Wat ben, wat, ben wat ben ik? Wat ben ik? Een letterlijk orgasme wat ze kregen bij de Rob Agda <laughs> ja, ja. Awards. het allerlaatste nummer van hun show. Ik vond het, ik vond het een geweldig nummer. Ja, precies. Nou, we gaan straks in het uh, laatste uur oh yes. nog wel aandacht uh, besteden... Dat aan uh, de, de derde voorronde van uh, de Rob daar wordt. Dit was Eufraat en het uh, onmiskenbaar stemgeluid van Elrond de Animagers. Het leuke is dat zij hier 11 februari... ...langskomen, tenminste in ieder geval Elrond. En ik neem aan dat hij een deel van zijn band meeneemt. Misschien wel die ene gozer met het Schotse kilt uh, bij zich. Ja, je weet het maar niet. Dus uh, kon het kon zo allemaal gebeuren. Wat vond je ervan, uh, Stefan? Ja, leuk. Zie jij enige toekomst voor deze band? Ja, ik denk het wel. Ja. Zit Nederland op dit soort uh, dingen te wachten? Ik denk dat Nederland altijd op dit soort dingen zit te wachten. Ja, wat is er dan zo uniek aan? Uh, nou ja, uh, Nederland genereert gewoon heel veel van dit soort bandjes de laatste tijd. En, uh, ja, ik... Kijk je dan ook als het ware over die, uh, over die dance horizon heen, over die hardstaan horizon? Ja, ik uh, hou van allerlei soorten muziek. Dus het is niet alleen uh, gewoon uh, puur gericht op uh, waar je jezelf mee bezig bent en waar je samen met Luke. voornamelijk wel, maar uh, daarnaast uh, luister ik veel andere muziek ja. Ga ik even naar je buurman, uh, je hebt dit ook even kunnen, kunnen horen en aanschouwen, uh, wat vind je er zelf van? Ja, ik denk dat die uh, gasten binnen drie jaar op Lowland staan, uh, ja. dat zie ik wel gebeuren inderdaad. Het is wel, uh, ik denk wel voor een select publiek van Nederland, ik zeg toch niet zeggen het hele Nederlands publiek, maar voor een select publiek zal het wel zeker een verfrissende sound zijn. Ja, dat, dat hoor ik meerdere mensen zeggen hierover. Uh, ja, uh, jullie zijn hier aanwezig, maar stiekem, kan je er iets mee? Of wij er iets mee zouden kunnen. Ik denk dat we zeker wel een, uh, een leuke editor van zouden kunnen maken. Een leuke remix. Ik weet niet of het in ons genre zou worden. Maar in ieder geval wel. Ik denk Ik dat we wel een leuke dance remix van zouden kunnen maken. Gaaf. Dat zou ik me heel Gaaf. erg cool vinden. Ja, dat, dat, nou, we, we wachten het af wat, je, wat, je, wat jij daar samen met, uh, met uh, je compaan iets uh, mee zou kunnen doen. Ja, nou, we gaan kijken. We gaan, uh, Bij gaan deze we gaan is zien? het dus bekend. De Speakerfreaks of een andere formatie, in ieder geval de twee achter Freaks gaan dus een remix maken, proberen ze, van klopje popje met Eufraat. En dat zal rond mei af zijn hoor, dus uh, moet we moeten nog even wachten. Zouden we even contact moeten nemen met die jongens, hè? dan kunnen we even wat dingen overleggen natuurlijk. Uh... Dat lijkt me heel gaaf. Ze weten het zelf nog niet hoor, maar dat is juist het leuke. Ja, dat is het leuke. Maar goed, nu even weer terug naar jullie, uh, naar jullie uh, feestje, want uh, ja, uh, Makkers, jij ja, hebt nog uh, iets van uh, ze, of niet? Denk je. Ja, volgens mij nog één rustige plaat, maar... Eén Heb um, jij ja, yes, niet wat snellers nog op? Ja, wacht even. Eerst... Uh, ik, ik, ik, Menno, wat, wat wilde je zeggen? Maar jullie hebben nog één plaat van jullie zelf. Ja? En we hebben nog een bezoek van jullie. En we hebben nog een uh, afspraak met jij, de luisteraar. Dus, dus we hebben nog drie platen te draaien. Dus uh, in hem, we... in hem, Het wordt pendelen met Tarantula. I'm gonna get some Carousel gehad. Tenminste, we hebben de drie in de carousel. Dit was nummer één. Pendulum met Tarantula. En de laatste plaat mag je jezelf eventjes aan gaan uh, omroepen. Die hebben uh, jullie. blok en Estefan. Uh, Music made edics. Precies. Dat was ook het laatste plaatje. Wat wij, dit is eigenlijk het laatste gesprek wat ik met jou, ga, of met jou als luisteraar dit uur ga hebben. De volgende uur gaat het compleet over Rob Ackta Hoort. Super simpel. Super mooi. Stopt het derde uur. En jij als metalliefhebber, Het laatste plaatje is voor jou.